De afspraken die IJsland heeft gemaakt met Nederland en Groot-Brittannië over de IJslandse bank Icesave zijn niet bindend, dat stelt de IJslandse premier Sigurður Datturiir in een brief aan de Britse premier Brown. Nederland heeft nog zo'n 1,3 miljard euro te aan spaargeld dat bij Icesave was ondergebracht. Volgens Sigurður Datturiir is er geen ondubbelzinnige verplichting om het geld terug te betalen. Minister Eurlings heeft een aanvaring gehad met VVD-kamerlid Abtroot. Die zei in een kamerdebat dat de minister onwaarheden verkoopt over de kilometerheffing. Abtroot zei dat Eurlings kosten wegmoffelde en zich moet schamen. Eurlings noemde dat een kamerlid onwaardig. De minister noemt de kritiek op de kilometerheffing bangmakerij. Volgens de VVD zijn de automobilisten na invoering van de kilometerheffing hoe dan ook duurder uit. In Ahoy-Rotterdam kunnen vandaag 44.000 kinderen en ouders zich laten inenten tegen de Mexicaanse griep. De GGD-Rotterdam denkt dat zo'n 35.000 mensen een prik komen halen. In andere delen van de regio Rotterdam zijn eerder deze week al vaccinaties gegeven. De opkomst ligt gemiddeld zo rond de 70 in China zijn nu alle slachtoffers geborgen van de mijnexplosie in het noordoosten van het land. Bij het ongeluk zijn 108 mensen om het leven gekomen. In de kolenmijn aan de grens met Rusland waren 528 mensen aan het werk toen er een gaswolk ontplofte. Een ongenoot Amerikaans echtpaar is in het Witte Huis aanwezig geweest... bij een staatsdiner met president Obama en premier Singh van India... Ze kwamen gewoon over de rode loper binnen. Na afloop plaatsten ze de foto's op internet. En op een foto poseren ze met vicepresident Biden. De veiligheidsdienst onderzoekt hoe het stel kon binnenkomen. Volgens de dienst is Obama niet in gevaar geweest, omdat het echtpaar, net als de 300 andere gasten, bij de ingang streng is gecontroleerd op wapens. Tot slot het weer opklaringen en met name aan de kust kans op onweersbuien, die zich later op de dag over het hele land uitbreiden. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journe.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 Sinterklaas 3 niet meer. Nee? Nee. Ook geen zijn? Uh, nou, af en toe maar uh, niet zoveel hoor. Oké. Okay. Hij is een keer van dak dakgelaaserd. Meen je dat nou? Lad, ladder zat. Ja. Zo, ladder zat man. Ja. Nou, deze Sinterklaas niet hoor. Dat zal hem wel een hulpje geweest zijn. Maar Wat goed, Wat gaan we het, doen Tom? Het gaat goed dus met onze jongens ja. uh, in Mali. En uh, ja, we krijgen zo met eerst, eerst uh, Patrick Belhaart uh, aan de microfoon.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 Met de geur van brood en koffie De glans van gouden zon ligt in jouw haar En de dingen in de kamer Ik zeg ze wel ter rust Vanavond gaan we slapen En morgen zien we wel Maar de dingen in de kamer Zouden levenloze dingen zijn Zonder jou En je kunt niet zeker weten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 Ik geloof in jou mee. mij, wijn de groot. Ja, aan tafel... Als je zo praat, Tom, dan moet ik steeds denken aan die man die om twaalf uur van elf uur s'avonds zijn programma had voor nog een laatste sigaret. Een beetje laag stemmen. Goedanacht, de. Dat bedoel ik. Ja. Beetje opgewekt. Oké. Okay. Aan tafel zit Patrick Bellaert. Goedemorgen. Goedemorgen. Patrick, uh, jij komt ons iets vertellen over uh, het werk van Tandem.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 het is heel moeilijk. Het is heel moeilijk om je partner achteruit te zien gaan, uh, geestelijk, waardoor je, je gesprekspartner kwijtraakt. En op die manier uh, zoeken die mensen toch vraag, uh, vaak een soort hulp. Nou, dat kan bij Tandem uh, door middel van de emotionele ondersteuning.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 Want maar ze die... vragen nooit hoe het met de mantelzorgen gaat. Nee, en dat is wel iets heel belangrijks. Eh, je ziet ook dat mensen het moeilijk vinden, want de vraag is terecht van eh, onderwerp switch zie je heel vaak. Um, en dat is iets waar je dan eh, ja, op moet doorvragen, om mensen in te laten zien van, hé, hey, ik ben er ook nog. En dat is wat heel veel mantelzorgers moeilijk vinden. Ik begrijp dat jullie ook lotgevallen, avonden organiseren, lotgenoten...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 En uh, hier in Zandvoort willen wij uh, begin volgend jaar in samenwerking met uh, het pluspunt hier een uh, groep gaan starten met gemixte ziektebeelden. Omdat Zandvoort, het licht, uh, onze meeste lotgenootgroepen uh, vinden plaats in Haarlem of in Velsenbroek. En uh, ja, dat is voor Zandvoorters toch best een eindreizen. Uh, ook zeker als het in de avonduren plaatsvindt uh, is dat wat lastiger, vooral ook voor oudere mensen...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 Um, wij zijn uh, heel goed bereid om, uh, om gelden af te staan voor, uh, voor landelijke of voor internationale activiteiten van het Rode Kruis. We begrijpen dat dat uh, vreselijk nodig is. Dat doen we ook al sinds jaren, want van alle inkomsten die we genereren gaat een bepaald deel naar uh, het landelijke Rode Kruis uh, toe. Dat willen we blijven doen. Alleen we willen wel onze eigen zelfstandigheid houden, we willen onze eigen uh, gebouwen houden. We hebben twee gebouwen in Zandvoort, grote uh, panden. We hebben uh, voertuigen in Zandvoort, auto's. We hebben volledig ingericht, ingerichte ambulances. We hebben ook nog een spaarscentje op de bank staan. En dat willen we allemaal houden. En uh, wat de bedoeling van het Nationale Rode Kruis is, is dat dat allemaal in één grote pot brandt. Dat wij daar eigenlijk geen zeggenschap meer over hebben. En uh, ja, dat is... Uh, ...in onze ogen de dood voor um, het lokale gebeuren van het Rode Kruis. Het is toch ook een kul cool argument om te zeggen van een aantal afdelingen functioneert niet... ...dus we gooien alles maar op één hoop en gaan vanuit Den Haag besturen. Daar is nog nooit een organisatie beter van geworden. Daar is nog nooit een organisatie beter geworden. En zeker geen vrijwilligersorganisatie, uh, denken wij. Uh, die moet je op een andere manier motiveren dan uh, uh, vanuit uh, het Haagse zeggen van... Uh, ...het moet zo en het moet zo en... Uh,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 Mensen die dat het hardste nodig hebben en het slechtste kunnen betalen, op, op reis sturen voor een weekje. Dat doen we nu al samen met Harlem Meer. Met Haarlem hebben we eigenlijk van, van de laatste vier, vijf jaar ook goede contacten om samen te werken. En misschien gaat er iets ontstaan van een, van een wat groter Rode Kruis hier in de buurt.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 En dat is eigenlijk een doorlopende activiteit geworden. Het loopt bijna het hele jaar door, want ik geloof dat op 4 januari de openingsrace van het volgende jaar al is. En ook daar zullen we ongetwijfeld blijven. Twee dagen bij zijn. daarvoor hebben we hier de nieuwjaarsduik. Daar zijn we ook, massaal zijn we aanwezig. ook absoluut aanwezig. Absoluut. Maar ook een opleiding, EHBO-opleiding Gewoon, is het van cruciaal belang dat jullie hier actief zijn. Klopt.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 Dan weten we de uitslag en uh, we zijn erg benieuwd wat dat wordt. Succes. Dankjewel. Ja, Wanneer zul jij ze horen, al die lieve woorden, die ik verzonnen heb voor jou, voor, voor jou. jou.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 de afstand tussen ons steeds kleiner wordt ik wil met je praten en met je vrijen hopen dat het ooit iets wordt ik wil naar je kijken en naar je leven als je s ochtends wakker wordt ah, ah, ah, ah, ah, ah. ik had nooit durven gebroken het zover zou komen dat ik dit lied hier zing voor jou, oh, voor ja. jou. Kun jij mij iets verloren? Wil jij in mij geloven? Want alles wat ik doe is voor oh, jou, voor ja. jou. Al wist ik nooit zeker, toch weet ik nu. Ik heb te lang gezwegen.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 Dan ben ik liever dood ja jaren niet bezeten Je stem klinkt in mijn rood. Ik wil met je lachen En met je dansen En ik hoop heel binnenkort Niet houd ik meer tegen Dat de afstand Tussen ons steeds kleiner wordt Ik wil met je praten En met je vrije... Hoor oh, ja, wie klopt daar kinderen? Ja, wij hadden verwacht dat een van de vele pieten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 Helemaal fout, helemaal fout. Die Piet moet gewaarschuwd worden dat hij dan naar het strand toe gaat. Want Sinterklaas zonder mijten, dan krijg je wel koude oren. Dus er moet wel iets gebeuren morgen. Dus die Piet, alle kinderen van Zandvoort, moet die Piet even waarschuwen. Dat hij die mijten moet teruggeven. Ja, eh, eh, ernstige dingen zijn. Ja. Het. Maar wanneer gebeurt het? Het, gebied... zou het? Zou het lukken, denk je? Ik denk dat het gaat lukken. Om precies twaalf uur. Komt de boot aan op het strand. Ja, ik denk dat die kwart voor twaalf al een beetje voor de kust ligt. We kunnen het allemaal zien. Dus kom om kwart voor twaalf naar het strand toe of op de boulevard. en zo. Maar komen? waar? Waar? Voor de rotonde. Nou, de, oh. Voor de rotonde. En ja, de rotonde dus in het dorp, hè? want ja. we hebben een paar rotondes. Ja, nee, ik bedoel die rotonde. Ik bedoel die rotonde. Okay. Mocht het nou hard gaan stormen vannacht, wat ik niet hoop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 want Victor is niet zo hard rijdend over het strand. Je kan beter met die renningsboot. Vallen. Ja, wij me wel. En die, die jongens zijn wel voor een, uh, precies, een stootje vervaard. Ja, die, die, die kunnen wel wat hebben. Stormen, met ja, stormen gaan. Dat, dat vind ik juist lekker. Ja, precies. Ik dus kan, kan, kan hun schilder die Sint ook op over zijn nek gaat. Ja.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 wat zijn we blij als hij morgen in ons midden is. Wat zijn we dan blij. Want dan mag jij je schoen zetten, ik ook. Eén schoen, Tom. Eén, scho twee, Eén schoen, maar. Één, ja. En een kleine schoen, hè, niet zo inhalig. Oh, maar ik heb, je moet wel kunnen zingen. Ik heb maatje 43. Je moet wel kunnen zingen, Tom. Oh, vreselijk. Ja. Zullen we even samen zien, ja. komt de stal wat. Oké, okay. Gins komt, komt de stoomboot uit Spanje weer aan, hij brengt ons Sint-Nicolaas, ik zie hem al staan. Hoe ruppelt zijn paardje het dek op en neer, hoe waaien de wimpels al heen en alweer.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 Dat is het verhaal van Sinterklaas. Morgen 12 uur, iets voor 12, bij de rotonde. En vervolgens om kwart voor 1 bij het Raadhuis en Kinderen. Kom, net zo massaal als vorig jaar, met duizenden. Muziek. En we zijn blij, want er zijn alleen maar lieve kinderen zonder voet. Muziek. Much life running through my veins, going through it. Yeah.